En noise. bedankt dat jullie er zijn, succes aan de volgende band na ons en geniet van de avond. Want al vaker zijn de winnaars van de Vlinsies Trofee dus via de laatste voorronde doorgestroomd naar uh, de finale. Je weet maar nooit. Wil jij nog wat zeggen? Iets dankjewel of zo. Nee, Bart. Bart, Doe, kan je pas je <laughs> Ja, pas op de buurt. Enkele interessante getallen. Hebben jullie optredens binnenkort ergens, of niet? Uh, nee, regel alsjeblieft optredens. Het zou cool zijn.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 Ik geloof zelfs dat het een, een remake is van de Karate Kid. daar kwam het in voor. Maar goed, uh, wij gaan ons met andere zaken bezighouden, namelijk het interview wat ik eerder al had met, met deze band, Noyce. In de catacomben nog van uh, het patronaat, die eerste band, Noyce. Ik begin met jou ja maar. <laughs> ja. Want uh, jij uh, gaat uh, volgens mij ook uh, de scheuren opentrekken op het podium. Nee, nee, nee ik ben niet de zanger of wat dan nou. ook, ik ben de bassiste. Je bent de bassiste? Uh, ja, wie? wie? Rens. Yes, ja, zeker. Goedemiddag, ja. <laughs> ja? Het is nu goed nog middag, maar straks, als jullie gespeeld hebben, niet meer. Voor straks, als we niet meer spelen, goedenavond. <laughs> uh, ik, ben, ik, ben, ik ben de zanger van uh, de band Noise en we gaan als eerste het podium even op stel zetten. Uh, gaat, uh, ja, dat, dat is wel de bedoeling, denk ik. Dat is zeker weten, de bedoeling, ja.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 Ja, want je kan zomaar gespot worden en je kan uh, bij uh, de wordt woord uh, terechtkomen.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 En tot zover dus de band die vanavond uh, uh, het mocht openen. Dat was Noise En zij zijn dus, zoals uh, gezegd, door Pepe hier ingestroomd via de Flinties. Dat is een uh, jongerencentrum ergens uh, in uh, de buurt van het Halem station. Daar zit dat tegen. Ja, volgens mij was dat ooit daar. Of dat nu nog is, dat weet ik niet. Uh, inmiddels uh, ook bekend wie de winnaars zijn van de eerdere voorrondes. Want die derde was ik even kwijt. Maar het was een vrij simpele naam. Om er even bij, uh, bij te vertellen. Uh, de eerste, zei ik al, was Charlotte. De tweede, dat was Minor Citizen. En de derde was Pom. Pom uh, is uh, de winnaar uit die derde voorronde. Vanavond wordt de, de vierde winnaar wordt aangewezen. En dan de winnaar van de publieksprijs. En dan hebben we het over de publieksprijs. Van uh, ja, alles, alle stemmen bij elkaar opgeteld over alle voorrondes. Dus de, gewoon degene die de meeste stemmen opgehaald heeft, die mag dan uh, in 16 april spelen. En de beste runner-up, uh, die worden, wordt ook vanavond nog bekendgemaakt. We gaan weer terug naar de zaal, daar waar Low Addict Sound System de boel aan elkaar uh, loopt te spelen.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 ...jaargang 2019-2020. Ze zijn niet bepaald... ...het uh, toetje, al zou je dat bevroeden in de naam... ...maar ze zijn wel heel erg lekker. Geef een applaus voor vrouw Bozenkwart! Een heel groot applaus voor deze toffe Rob Ackdaeward. Ik vind het echt super tof meer te spelen en ik hoop dat jullie een topavond hebben met al deze gekke bands. Het laatste nummer was Raise the Glass en we hebben nog een nummertje. Geweldig, twee. Deze heet Fake Love.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 Nou, er ging dus wat uh, mis. Het waren dus wel wat uh, de nodige problemen die uh, Framboza heeft uh, gekend. Uh, of dat helemaal uh, te wijd is aan het uh, verhaal van uh, het patronaat, dat uh, moeten we dan nog maar eventjes voorzien. Uh, uh, in ieder geval is uh, de band wel er een beetje er doorheen uh, gejast. Dat, uh, dat was wel duidelijk. Maar voor de mensen thuis die dat een beetje aan het volgen zijn, het ligt dus niet aan hun toestel. Het kwam dus gewoon uit de zaal wat, uh, wat niet helemaal uh, vlekkeloos is. Um, natuurlijk ook uh, van uh, Frambozenkwark heb ik even een uh, interview uh, gemaakt. En de dame die je net hebt uh, gehoord, Berber, daar had ik een uh, gesprek uh, mee. In de katakombe nog van uh, het patronaat. Die eerste band, Noise begin met jou maar. Ja, en dat was dus uh, de eerste band die we gehad hebben. Dat, dat, dat is natuurlijk uh, niet de bedoeling, die, die, die hadden we dus al gehad. Uh, nee, dat is dan weer uh, net heel erg leuk als je dan denkt van, hé, hey, ik had dat toch uh, goed staan, maar dit is hem dus. Uh, ik heb gelukkig nog even de frontvrouw van de band Frambozenkwark kunnen treffen. Uh, ik vind het een leuke naam. Uh, waar, hoe zijn jullie in vrijdesnamen op die naam gekomen? Oh, dat is echt een heel lang verhaal. Ja.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 de naam van Mozekark, omdat je dat gewoon niet echt vaak hoort ofzo. Ja. Ja. Een Nederlands naam, Bandnaam met Engelstalig werk. Ja. Ja. ja, ik snap dat het misschien <laughs> uh, apart is, maar ja. ik zou zeggen: als ze gewoon komen kijken, dan merken ze vanzelf dat het gewoon een Engels bandje zijn. Ja. Ja, wat, wat voor uh, soort muziek moet ik het uh, vinden? Want nee. weet je, dat is altijd als iemand die vraag stelt, ben ik echt zo van: oké. Okay. Uh, ik zou zeggen: rock, pop, een beetje indie. Ja. En. Uh, ja, gewoon frambozen Het is eigenlijk gewoon van alles nog wat. Het is gewoon precies wat wij leuk ah, vinden dus te maken. Ah, ja. Precies wat wij leuk vinden. Ja. Ik zou ons omschrijven als een indie rock bandje met pop indie ja. rock. Ja. Uh, doen jullie eigenlijk ook uh, een, een muzikale opleiding of, zo, of wat dan ook? <kwijm>. Uh, de gitarist die zit op ODM, dus uh, docent muziek in Amsterdam. Hmm. Uh, de drummer en ik en de bassist doen vooropleiding in Amsterdam. Voor het conservatorium. Hmm. En uh, de saxofonist is nog... Uh,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 Afgelopen jaar heel veel bezig geweest met uh, nieuwe nummers schrijven. Nummers die we echt heel leuk vinden. En we hebben dus ook meteen ons ingeschreven voor de Popsinol Tour. Weet ja. je wel? Waar je alle kroegjes langs gaat om daar te spelen. Voor op Akta. Gewoon elke mogelijkheid die wij kunnen pakken om ergens te spelen. We gewoon ons voor ingeschreven. geschreven. Dus, uh... en hier zijn jullie ook gewoon uh, ja, doorgelaten, toegelaten. Ja, om. Uh... Gelukkig wel zeg. <laughs> ja. <laughs> ja, het is wel de laatste voorronde. Mm -hmm. Hebben jullie er, heb er ook verwachtingen bij? Of we er verwachtingen bij hebben. Uh, nou... is dat is een gevaarlijke vraag. Is dat is een gevaarlijke vraag. Ja, en waarom? Ja, of wij winnen gaan. Ja, nou ja. Uh, Rijkt jullie ambitie om uh, te willen winnen? Sowieso. Huh? Sowieso, <laughs> ja. Maar het belangrijkste is dat we gewoon die zaal plat gaan spelen. Dat ja. willen we gewoon het allerliefste. Als dat goed lukt. Ja. Goed. En nog één. Of wij, nog, ja. Een eerste plek is of door naar de finale is dat het. Uh...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 Dat weten we nog niet precies. Er wordt ook vanuit het patronat ja, niet te snel concluderen trekken en conclusies trekken over het geluid vanuit de zaal. Nee, het zou ook best nog bij de band zelf kunnen liggen. En wat gebeurt er dan altijd bij de voorbespreking? Bij de voorbespreking wordt gezegd, uh, ja, het, uh, het mankement aan de kant van de band betekent uh, dat het uh, van de speeltijd afgaat. Maar als het mankement dus bij de zaal ligt, dus bij, het, uh, bij de organisatie zelf, dan uh, mag de speeltijd gewoon worden verlengd. Want ja, dan uh, wordt er uh, uiteindelijk gekeken van hoe het, uh, hoe het zit. Maar uh, zoals uh, nu net gezegd wordt door een van de techneuten van het patronaat, zou het dus wel eens bij de band zelf hebben gelegen. Nou, uh, hoe het uh, ook zij, we weten het niet. Laten we het antwoord ook lekker in het midden. We gaan weer terug naar de zaal, want straks komt band nummer drie aan. En dat zijn de Compounds. En die worden natuurlijk ook weer uh, straks uh, geïntroduceerd door de heer Peper Fischer.